Geachte broeders en zusters in de islam, ik groep jullie allemaal met de groep van de islam, de groep van de vrede, en dat is de groep van ahlul jannah, dat is de groep van de bewoners van het paradijs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allereerst wil ik mezelf en jullie allemaal feliciteren met het behalen van de eerste dagen, bijna de eerste week van het vasten tijdens de maand Ramadan. Hierbij vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala direct om ons de kracht te geven om de hele Ramadan mee te maken insha'Allah. Hierbij vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala ook direct, om van ons te accepteren, Rabbana taqabbal minna siyamana. O Heer, o Allah, accepteer van ons onze vaste. Waqiyamana. En ons bidden, onze gebeden. De tarawih. Zoveel moeite die wij doen tijdens Ramadan, mogen Allah subhanahu wa ta'ala van ons accepteren. Broeders en zusters in de islam. Gedurende deze maand Ramadan, gebeurt er iets heel bijzonders. In de hemelen. Er gebeurt iets heel bijzonders. En Rasul sallallahu alayhi ala wa sallam heeft gezegd: Iza adafala ramadan, futihat abu al-jannah. Wanneer Ramadan aanbreekt, worden de poorten van de Jannah, de poorten van het paradijs, worden wijd open gegooid. Wa abu abuabu Jahannam. En de poorten van de Jahannam. Van de hel worden gesloten door Allah subhanahu wa ta'ala. En de duivels, de satans, worden vastgeketen door Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters, mij is gevraagd om over de Jannah te praten vanavond. Waarvan op dit moment tijdens deze maand. ...de deuren wijd open zijn. Broers en zusters, het is voor ons nu een gelegenheid... Allah Bahana wa ta'ala... ...maak niet zomaar de deur van de Jannah open... ...en de deur van de Jahannam van de hel dicht. Niet voor niks, geachte broers en zusters. Daar moeten wij gebruik van maken. En als er een moment is van het jaar... ...waarbij wij dichter bij Allah Bahana wa ta'ala kunnen komen... ...dan is nu dat moment, geachte broers en zusters... Want degene die ramadan meemaakt en ramadan gewoon zo laat glippen, zonder de jannah te kunnen binnentreden, zonder vergeving, zonder de mazira van Allah subhanahu wa ta'ala, zonder de hikkun nar, zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala van ons redt van het hele vuur, die heeft zeker een groot verlies geleden. Broers en zusters, na ramadan moet niet hetzelfde zijn als voor ramadan. Ramadan is een tijdperk waarbij wij dan moeten streven om deze jannah te betreden. Broers en zusters, onze laatste bestemming in de agira, daar zullen wij eindigen, in de agira. En afhankelijk van onze daden, afhankelijk van onze amal en ons geloof, kunnen er kunnen alleen, alleen maar twee plaatsen zijn waar wij zullen eindigen. En dat is de jahannam. Of de jannah. De hel of het paradijs. Natuurlijk. Ons doel is het bereiken van de jannah tot firdaus. Hierbij vraag ik Allah subhanahu Allahumma, zoek naar die jannah Til firdaus. O Allah, geef ons deze geweldige jannah tur firdaus. Poets en suffers in de Islam. Het geloof in de hel en het paradijs, al-Iman, bi al-Jannah tiwannar, is een onderdeel van het geloof en de Jamal akhir. Wij We weten allemaal... ...Arkanul Iman... ...de fundamenten van Iman... ...niet de fundamenten van islam... ...maar de fundamenten van Iman... ...dat zijn er zes. En een van de fundamenten is... ...het geloof in Jamal akhir De fundamenten van Iman zijn... ...Al Iman Billah... ...geloven in Allah... ...wa Malaikatih... ...en zijn engelen... ...wa Rusulih... ...en zijn profeten... ...wa kutubih ...en zijn boeken... En de laatste dag. Het geloof in de qadr, in het lotsbestemming bestemming van Allah subhanahu wa ta'ala, het zij goed en het zij slecht. Brothers en zusters, en het geloof in de jannah en, het, en de jahannam is, heeft te maken met al-ghaibiyat. Heeft te maken met het ongeziene. En een van de eigenschappen van een mu'min is dat hij gelooft in wat Allah subhanahu wa ta'ala en Rasool sallallahu alayhi wa sallam hem vertelt over wat wij nog nooit hebben gezien. Heeft ooit eens van iemand van ons de Jannah gezien? Nee, Wallah. Heeft ooit iemand van ons de Jahannam gezien? Nee, Wallah. Maar wij geloven er, wij zijn ervan overtuigd dat het bestaat. En dat is een hele mooie sifa. Dat is een hele mooie eigenschap van een mu'min. En van een muttaqi. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... al la mein. Heel in het begin van zijn boek... De Koran Nasr al-Fatiha. Alif la amin. al kitabu la Rai Bafi. Dat boek, de Koran... Daar zit geen enkel twijfel in. Hoe dan lil? Muttaqi. Het is een leidraad voor de muttaqoon. En wie zijn de muttaqoon? Luister Het eerste is. De Mensen met taqwa zijn degene die geloven in het ongeziene. En het paradijs, de Jannah, hebben wij nog nooit gezien. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het bestaat. Geachte broers en zusters. Niet alleen maar geloven in het ongeziene zijn de muttakhoen. Allah's begaan elkaar, beschrijft de mensen met taqwa. Alladhina yu'minuna bil waib. Die geloven in het ongezingen. Wa yu'kinuna salah. En die het gebed verrichten. En enkele a'ra's en verder zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil akhirati hum yu'kinun. En met de akhira. Het geloven in de akhira. Daar zijn zij ervan overtuigd. Het is een rotsvast geloof. Het is een rotsvast geloof in onze akhida dat wij geloven in Al-Agera. Moes en zusters, aldus heb ik enkele eigenschappen, enkele schivaat van de Muttakun opgenoemd. Moes en zusters, wanneer wij praten over Jahannam en over Jannah, moeten wij de weg die Allah subhanahu wa ta'ala bewandeld heeft, of de weg die Allah subhanahu wa ta'ala ons gewezen heeft, hoe wij hierover praten. De enige bron is de Koran en de sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi En er is een balans. Allah wa vertelt niet alleen maar over de hel. Dat degenen die slecht doen, die gaan naar de hel. En dat een en al alleen maar straf is. Er is een balans. Er zijn plaatsen waarin Allah wa vertelt over de jahannam, de hel. En er zijn plaatsen. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala vertelt over het paradijs. Hamim, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Tendiel un kitabi min Allah azizil alim. Dit boek is een openbaring van Allah, de machtige, de alwezende. Ghafirid Damb. Hij is degene die de zonde vergeeft. Waqabil it saubah. En hij die het berouw aanvaardt En direct praat hij. Hij is Rahman, Rahim, Ghafirid Damb. Hij is barmhartig, genadevol, hij accepteert de tauba en hij vergeet, maar direct daarna zegt hij, shadidil Taul, la ilaha illahu masir. Maar tegelijkertijd, hij is ook streng in de bestraffing. Hij is vermogend. Er is geen God behalve hem. En naar hem zullen wij terugkeren. Zie, er is een balans. Nabbi ibaadi anni an al-ghafoerul Wa anna azabi huwa al al alim. Zeg aan mijn dienaren: Ik ben de barmhartige, de genadevolle. Ik vergeef iedereen. Wa anna azabi huwa al al alim. En dat mijn bestraffing een pijnlijke bestraffing is. Zie daar, en zusters. ...de manier hoe Allah subhanahu wa ta'ala vertelt... ...dat er altijd een balans is. Hoewel dan zusters, terugkomen op de Jannah. De Jannah die bestaat al op dit moment. Het is aan geschapen. Het wacht op zijn bewoners. Net zoals ook de Jahannam op dit moment bestaat... ...die ook op zijn bewoners wacht. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn wijsheid... Waarom hij het nu al geschapen heeft. Er is een hadith van de rasool, sallallahu alayhi wa sallam. Waarin hij zegt. Toen Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs en de hel schiet. Dus hij heeft het al geschapen verleden tijd, Stuurde Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam. Gabriel. De engel die belast is ook onder andere. Met het brengen van de openbaring. Met de wahi. Hij stuurde Jibril naar het paradijs en zei, O oh, Jibril, ga en kijk naar het paradijs. Jibril alayhis salam ging en hij zag het paradijs en hij keerde terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en zei, Subhanak, glorie komt u toe, O oh Allah. Iemand die hierover zal horen over deze mooie paradijs die ik heb gezien, zou zeker willen binnentreden in deze paradijs. Toen, Beval Allah subhanahu wa ta'ala dat het paradijs wordt omringd met zaken waar niet van gehouden wordt. Met salaat, met zakat, dingen waar wij moeten offeren, het geven van sadaqa. Ja, het paradijs is niet goedkoop, broers en zusters. En dan, het paradijs wordt omringd met zaken waar niet van gehouden wordt. En toen zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen Jibril alaihissalaam. O Jibril, keer terug en kijk naar het paradijs. Toen keek Jibril alaihissalaam naar het paradijs en keerde terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en zei. Subhanak, glorie komt u toe. O Allah, ik vrees dat niemand erin zal binnentreden. Allahumma sallim sallim. O Allah, red ons, red ons. Groes en zusters. Toen stuurde Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihissalam naar de hel. En zei tegen Jibril, ga en kijk naar de hel. Jibril alaihissalam ging en zag de hel. En keerde toen terug naar Allah subhanahu wa ta'ala en zei, subhanak. O Allah, niemand die over de hel heeft gehoord. Want Jibril alaihissalam heeft de hel gezien met zijn ogen. Het is zo verschrikkelijk. Zo'n verschrikkelijke schepsel. En hij zei, O Allah, iemand die over de hel hoort zal zeker nooit binnen willen treden. Toen bevoelde Allah subhanahu wa ta'ala dat de hel werd omringd met verlokkingen, met verleidingen, met zina, Allerlei dingen die verboden is in de islam. Allerlei mooie dingen waar wij naar verlangen, maar die haram is. En noem maar op, daarmee is, het, is de hel omringd, dus de en zusters. En hij zei toen tegen Jibril, o Jibril, ga en kijk nu naar de hel. Jibril keerde terug en zag. En zei toen tegen Allah, glorie komt u toe, o Allah. Ik vrees dat niemand ervan gered zal worden. Dat niemand er veilig van zal zijn van deze jahannam. Dat niemand het zal kunnen ontsnappen. Salim salim. O Allah, red ons, red ons. Broers en zusters, deze maand... Is deze verschrikkelijke schepping van Allah, de Jahannam, gesloten? Er is nog redding voor ons, geachte broers en zusters. En de, jah, en de Jannah en het paradijs is wijd open. Broers en zusters, het doel van het vasten is uiteindelijk dat wij moeten worden. Dat wij taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala krijgen. En een van de eigenschappen van de muttaqi, zoals ik heb gezegd, van iemand die taqwa heeft, is dat hij gelooft in het ongeziene. Ja, ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala ladzina min qablikum, la'allakum tattaqoon. O jullie die geloven, o jullie die de shahada zeggen, o jullie die de salaat verrichten, o jullie die de zakat geven, o jullie... Die geloven in Allah subhanahu wa ta'ala, Ja amanu. Allah subhanahu wa ta'ala het hier specifiek tegen de mensen die geloven. Het vasten is jullie voorgeschreven zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven. Opdat jullie, لَعَلَّكُمْ op Opdat jullie Godvrezend mogen zijn. Niet, لَعَلَّكُمْ تَجُو'oonٍ Opdat jullie honger mogen lijden. Het doel van het vasten is dat wij taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala kunnen krijgen Broeders en zusters zoals ik heb gezegd ons doel is uiteindelijk dat wij de jannah binnen gaan en zoals bij elke belangrijke doel die wij hebben een student bijvoorbeeld die heeft een doel om binnen vier jaren te kunnen afstuderen hij gaat opofferen zijn slaap hij gaat opofferen zijn rust vooral als hij bijvoorbeeld morgen een tentamen heeft of een examen heeft gaat hij de hele nacht wakker blijven hij gaat opofferingen voor zijn doel, om zijn doel te kunnen bereiken. En ook zo, iedere moslim heeft als doel het bereiken van deze jannah. En wanneer je een doel hebt, heb je een plan. Heb je een weg die je wil volgen. En het volgen van deze weg vereist dat je gaat inzetten. Vereist dat je opofferingen gaat doen, zodat jij dat kan bereiken. Allah subhanahu wa zegt hierover... Ja, ayu halladina aman o jullie die geloven, vrees Allah, wat taru, al Wasila. wasile en zoek een middel, doe je best, wat taru, il-tira, doe je best, wens, zoek een middel, ilehi al-wasila. zoek een middel om dicht bij Allah, hoe te bahana, hoe te halen, te komen, en om dicht bij Allah, hoe te bahana, hoe te te komen, dat is om naar de Jannah te gaan. En streef op zijn weg. Op de weg van Allah. Opdat jullie succesvol mogen zijn. Broeders en zusters in de islam. Het paradijs krijg je niet gratis. Het paradijs is duur. Het paradijs is niet goedkoop. En Allah subhanahu wa ta'ala plaatst in de Koran een advertentie. Hoe je aan deze paradijs kan komen. Het is niet een advertentie die wordt geplaatst in een, in een landelijk dagblad of een lokale dagblad. Nee. Het is een advertentie die al 1400 jaren geleden geadverteerd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. Waarin hij zegt wat je moet doen zodat jij de Jannah mag binnentreden. Ja, ayyuhaladina amanu. O jullie die geloven, hel adullukum tunjiikum in De kop van deze advertentie die Allah subhanahu wa ta'ala plaat in de Koran is: "O jullie geloven, luister even. Ik heb een handel met jullie te doen. Ik zal jullie een handel wijzen. Hel adullukum ala tijara." En wat is en hier zegt Allah van tevoren al, dat wanneer je deze handel met Allah drijft, dat je al winst zal maken. Hal adullukum ala En wat is de winst? Tunjiikum min azabin alim. Die deze handel met Allah zal jullie van een pijnlijke bestraffing redden. billah. En geloof in Allah en zijn profeet. Wat wa En dat jullie streven op de weg van Allah met jullie bezittingen. Met jullie zielen. Met andere woorden, dat jullie je tijd opofferen, Dat jullie geld opoffert. Dat je, je rust opoffert. Dat je de salatu tahajjid doet. Dat je de sadaq wat geeft. En ga zo maar door. En wat is dan het resultaat? يغفر لكم ذنوبكم. Hij zal jullie je zonde vergeven. Jannat. En hij zal jullie de Jannat binnentreden. Tadri min tachti hal anhaar. Waaronder rivieren stromen. O Allah geef ons deze Jannatul Terdaus. De o Allah, ik vraag u O Allah om ons allemaal deze Jannatul Terdaus de te geven. O Allah. Tadri min tachti hal anhaar. Waar masakina طيبه fi Jannat aden. En dat is een mooie verblijfplaats in de tuin van Aden, in de tuin van Eden. Dat is zeker een geweldige overwinning. Broers en zusters, Rasul sallallahu alaihi wa ala heeft gezegd dat de Jannah heeft acht poorten. En door elk poort afhangende van jouw amal zal je gaan. Je hebt een poort die heet Babur Rayyan. Jullie hebben dat al waarschijnlijk gehoord van de Imam? Of tijdens de Godba of een van de lezingen van de afgelopen dagen. Babur Rayaan. Het poort heet het poort van Rayaan. En door die poort mag slechts degene die hebben gevast. En je hebt nog acht, zeven andere poorten. Je hebt een poort voor liefdadigheid. Je hebt een poort voor imaan. Je hebt een poort voor liefde voor je broeder. En ga zo maar door. Hoelens en zusters. Dus maak gebruik van deze maand. Om de Jannah binnen te treden. En er zijn een heleboel wegen. En een heleboel wegen. Die kunnen leiden. Naar deze Jannah. Ik zal er enkele van opnoemen. Die kan leiden naar de Jannah. Het geloof. En goede daden. Iman en amal. Zijn de beste route. Zo niet. Misschien wel de snelste route. Die naar het paradijs kan leiden. Ja, deze deur van iman en amal staat wijd open gedurende deze maand. En elke daad die je doet in deze maand, telt vele malen meer dan wanneer je het bij het ramadan doet. Maak gebruik om door een van de acht poorten van Jannah binnen te treden. Walladina amanu wa'amilu <middels> sanihaad u ashabul Jannah. En degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zullen de Jannah binnentreden. Of zij zijn de bewoners van de Jannah, van het paradijs. Zij zullen daarin voor eeuwig vertoeven. Broeders en zusters, er is nog een andere route. Een route die ook heel snel is, die ons naar de Jannah kan, kan, kan leiden. En dat is taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals ik al zei, ja, ayu hallasina aamanu, kutiba hallasina koemusuyam, kama kutiba hallasina mifablikum, la alla kontaktakun, opdat jullie taqwa mogen hebben. En, Allah subhanahu wa taala allah zegt dat takwa een snelle route is die kan leiden met jannah. En hij zegt, inna al-muttapina fi jannah tin wa oyun, udhulu habi salamin amini, voorwaar de mensen met taqwa die zullen de jannah het paradijs, de paradijs en de tuinen binnentreden, waarin fonteinen zitten. Oed bi salam. Ga jullie daar binnen, treden jullie de jannaar binnen, met vrede. Doors en zusters, Rasul sallallahu alaihi ala wa heeft ook gezegd, dat takwa een hele snelle route is om naar janna te gaan. En hij zegt, twee van de meest voorkomende redenen waarom iemand naar het paradijs gaat, taqwa Allah, wa chosnul guluk. taqwa voor Allah, vrees voor Allah, en goed gedrag, dat zijn twee dingen, die heel snel, naar het paradijs kunnen leiden, en twee van de meest voorkomende redenen, waarom iemand naar de hel gaat, is de tong, en de geslachtsdelen, vraagt de boerstaans zusters, boerstaans zusters, nog iets anders, ook een snelle roeve die ons, ...naar de Jannah kan laten betreden... ...is gehoorzaamheid aan Allah... ...en gehoorzaamheid aan profeet Mohammed... ...sallallahu alaihi wasallam) Dat is zeker een route... ...waar je van zeker bent... ...die snel naar de Jannah kan gaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...wama yuti'allaha wa rasoolahu... ...yudghilhu jannah fin tajri min tahtihal ...degene die Allah en zijn profeet gehoorzamen... ...Allah subhanahu wa ta'ala zal hen... ...de tuin in het paradijs laten binnengaan Waaronder rivieren stromen. En. De profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Al mijn volgelingen zullen het paradijs binnentreden. Behalve degene die weigeren. Allah. Je ja, hebt mensen die weigeren om naar het paradijs binnen te treden. Zegt rasul sallallahu alaihi wa En de Sahabis Die waren verwonderd. Ja rasulullah. Wie weigert nou om de jannah binnen te treden. Toen zei rasul sallallahu alaihi wa sallam. Man ata'ani dakhala jannah. Degenen die mij gehoorzamen, zullen de paradijs binnentreden. En degenen die mij niet gehoorzamen, die hebben geweigerd. Broers en zusters. Een andere route. Een andere snelle route naar het paradijs is at-tawbah. Terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Berouw tonen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En als er een maand is. Waarbij je berouw waarbij je tauba snel door Allah subhanahu wa ta'ala wordt geaccepteerd. Dan is het deze maand. Shahru Ramadan, Shahru Maghbirah. De maand van Ramadan is de maand van vergeving. Shahru Ramadan, Shahru al minan minanar Shahru Ramadan is de maand waarin de dienaren van Allah van het hel vuur zijn worden gered. Luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt illa man <tieden> die janna wa la terugkeren naar Allah die tauba hebben voor Allah subhanahu wa taala spijt hebben van hun zonden en deze maand ramadan gaat broers voor zusters, dat is de tijd om daadwerkelijk werkelijk ons beraad te tonen tegenover Allah subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi ala, wa sallam Atta Degene die Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft van zijn zonde. Vergeving vraagt voor zijn zonde. Is alsof die geen zonde heeft begaan. Boers en zusters. Zo zijn er nog een heleboel andere routes. Routes. Een heleboel andere manieren die ons naar het paradijs kunnen brengen. Bijvoorbeeld. Het bouwen van de moskee. Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Man masjidan, lahu Jannah. Degene die een moskee voor Allah subhanahu wa ta'ala bouwt, Allah subhanahu wa ta'ala zal een huis voor hem in Jannah bouwen. En broeders en zusters, een huis in Jannah is niet te vergelijken met de mooiste paleis van welke koning dan ook hier in deze dunya. Rasulf Allah, alayhi wa sallam heeft gezegd, één plaats in de Jannah, zo groot als een zweet is beter dan deze hele dunja met alle luxe en alles erop en eraan gehad en zusters. Eén klein metertje in de Jannah is beter dan van alles en nog wat. En ook een andere snelle route naar de Jannah is het zoeken naar kennis over jouw dien. Al-in is één van de redenen waardoor iemand naar de Jannah kan treden. Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Degene die kennis op de weg van Allah, Allah zal zijn weg vergemakkelijken naar de Jannah. Allah, Allah, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu noor. Ilm, kennis, is net als een land die jou door de donkere van het leven naar de Jannah. Kan leiden. Boers en zusters, een andere route die jou naar de. Er zijn een heleboel routes, er zijn een heleboel wegen die ons naar de Jannah kunnen, kunnen laten betreden, ...gaat achter en zusters. Zo kan ik nog doorgaan. Het gehoorzamen van je ouders leidt naar de Jannah. Het opvoeden en grootbrengen van jouw kinderen leidt naar de Jannah. Een hele mooie hadith, levering die ik ben tegengekomen van Rasul sallallahu alayhi wa is. Absu salam wa atim ut to'aam wa silu al-arhaam wa sallu bil leili wa naasul niyam. Tadkulu jannatabi salam. Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt: Verspreid bij salam. Geen salam aan de mensen die je kent en geen salam aan mensen die je niet kent. Wa atim ut to'aam. En geef de arme mensen eten wa silu al-arhaam. En bezoek jouw familie. Maak de broederschapsbanden sterker. Maak jouw familiebanden sterker. En een van de voordelen van de Ramadan, geachte moeders en zusters, is dat wij gedurende deze maand ook de broederschapsband voelen. Je kan het voelen wanneer je naar de moskee gaat. Je voelt het wanneer je schouder aan schouder, zij aan zij, naast jouw broeder bidt. Dat gevoel van broederschap die zo hecht is tijdens deze maand Ramadan. Stilul Arhaal, versterk jouw broederschap, want dat kan ook leiden naar de Jannah en bil s'nachts and wanneer de mensen slapen dat leidt ook naar de jannah ghulul jannah bis salam En jullie zullen de jannah het paradijs met vrede binnentreden broers en zusters Rasul sallallahu wa heeft ook nog iets anders gezegd man die garandeert wat Tussen zijn wangen zit, met andere woorden, je tong, je mond. Als je die kan behouden, als je die kan terugdringen. Als je geen, als je geen leugen zegt, als je afhoudt van de als je afhoudt van het lacheren van je broeder. Als je kan garanderen dat je dat niet doet. En als je kan garanderen dat wat tussen jouw benen zit, met andere woorden, jouw geslacht delen, geen haram mee doet. sallallahu alayhi ala wa sallam, zal de jannah voor jou garanderen. Allah, zoveel routes die leiden naar het paradijs. Dat sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd over het paradijs dat het niet makkelijk is. Hij zegt, het paradijs is omringd door tegenspoed. bil En het hele vuur is door wensen en door verlangens. Is door wensen en door verlangens omringd. Rasul sallallahu alayhi sallam heeft ook gezegd betreffende het makkelijk kunnen binnentreden van de Jannah van Allah Subhanahu wa Ta'ala hij zegt inna lillahi wat is man Men da khala jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft 99 namen wie al die namen kent en uit het hoofd kent en ook er naar leest en doa ermee doet en verstaat Allah Subhanahu wa Ta'ala zal hem de Jannah laten binnentreden. deze en zusters. ik ga alhamdulillah soms na broeders thuis, en ik zie de naam van Allah subhanahu wa taala aan de muur hangen als decoratie. Het wordt alleen maar als decoratie gebruikt. Oh, die heb ik gehad van mijn moeder of mijn vader. Die was toen naar Mecca geweest met de hajj en die heeft voor mij de 99 namen van Allah subhanahu wa taala meegenomen. En wat is dat toch zo mooi? Maar het hangt daar alleen maar aan de muur. Terwijl wanneer je die 99 namen van Allah uit het hoofd kent. En de betekenis kent. En er naar leeft. En Allah subhanahu wa ta'ala ermee dua doet. En Allah subhanahu wa ta'ala ermee aanroept. Daqala al jannah. Allah subhanahu wa ta'ala. Samjau de jannah hierdoor laten betreden. Koers en zusters. Het, toch, het is toch eigenlijk heel erg makkelijk tegelijkertijd. Om de jannah binnen te treden. Of niet? Wat is deze jannah want op zijn zusters? Wat is er zo bijzonder aan deze paradijs, deze Jannah? Wat is er in deze Jannah? Hoe ziet deze Jannah eruit? Wat voor gelukzaligheden zijn er in deze Jannah? Welke ni'men en welke zegeningen zijn er in deze Jannah? Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith al-Quds zegt... A'battu li'ibadis sanihien, ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala kolbi basharin... Allah Subhanahu zegt, ik heb voor mijn rechtschapen dienaren voorbereid wat een oog nog nooit heeft gezien. Wat niemand nog nooit heeft gezien en wat niemand nog ooit over heeft gehoord en wat nog nooit iemand heeft voorgesteld. Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft dat al voor ons klaargemaakt, adems en zusters. Om, al, om, al, om op al deze vragen een antwoord te geven hoe het eruit ziet. Hoe het ruikt, hoe groot het is, is eigenlijk onmogelijk behalve wat naar ons toe is gekomen via de Koran en via Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Ik weet dat er een heleboel vragen zijn die wij graag zouden willen weten wat er in de paradijs is. Of dat nou te vinden is, of dat nou niet te vinden is. En alles in principe is zo dat alles wat je wenst, alles wat jouw klein hartje wenst, zal jij krijgen in de Jannah. Broers en zusters, het enige wat wij van de Jannah weten, is een ruwe scherf. ja. En de eigenlijke natuur van de Jannah, dat weet Allah subhanahu wa ta'ala alleen. Maar alhamdulillah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft ons via de Koran enkele versen gegeven en enkele beschrijvingen gegeven van hoe de Jannah eruit ziet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de Jannah alvast, dat moeten wij... Want als wij over de Jannah praten, praten we over de Gaibiya, over het ongeziene. En wat je niet ziet. Kan je alleen maar een voorstelling van maken. Maar zelfs als je een voorstelling van hebt gemaakt, hoe mooi die voorstelling ook is, het is mooier dan die voorstelling. Onvoorstelbaar, geachte moesten en zusters. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَلَا تَعْلَمُ لَهُمْ مِنْ أَعْيُنٍ En geen enkele ziel, niemand weet. Welke mooie dingen van de ogen verborgen wordt gehouden door Allah subhanahu wa ta'ala. Als beloning voor wat zij plachten te doen. Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt wanneer hij het heeft over de Jannah. Broers en zusters, <lacht> ik ben een hadith tegengekomen die ik met jullie wil delen. En dat gaat over de laatste persoon die de, die de Jahannam mag verlaten... En de laatste persoon die de Jannah mag binnentreden. De laatste persoon. Uiteraard, er zijn mensen die voor altijd in de Jahannam zullen blijven. Maar degene die slechts één korreltje Iman heeft, die zal uiteindelijk de Jahannam uitgaan met de Rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. Het belangrijkste is dat je ook Iman hebt. Abdullah ibn al zegt, dat Rasul sallallahu alaihi wa sallam vertelde over de laatste die het paradijs binnentreedt. Hij is tegelijkertijd de, de laatste die de hel verlaat. Wat geeft Allah wa taal, aan zo iemand? Zo iemand krijgt zoveel dingen van Allah en hij zou denken dat niemand mooiere dingen krijgt dan hij. Terwijl hij de laatste is. Wij zullen inshallah niet tot de laatste behoren, maar tot de eerste. Om een, om een indruk te geven van wie de laatste krijgt wij zullen inshaAllah mooier krijgen dan de laatste persoon die de Jannah die janna mag binnentreden. De laatste persoon die de Jannah mag binnentreden, hij zal een keer lopen, hij zal kruipen, hij zal struikelen. En beentje bij beentje zal hij de jahannam verlaten. Hij zal op zijn buik kruipen. En wanneer hij de jahannam achter zich heeft, keert hij zich tot de jahannam en zegt, tabarakalladina mink." heilig is Allah die mij van jou heeft gerekt. Moeders en zusters, wij moeten ons voorstellen. Vergeet niet, deze man is als de mag als laatste de jahannam uitgaan. Hij was in de hel heel erg lang. Misschien wel honderden jaren. Misschien wel duizenden jaren. En Allah subhanahu wa ta'ala met zijn Rahma heeft hem eindelijk vrijgemaakt. Hij heeft waarschijnlijk een verschrikkelijke straf meegemaakt in de Jahannam. Hij is waarschijnlijk geroosterd in het vuur. Gebrand. Hij is gesleept naar het midden van de Jahannam. Eindelijk is hij vrij. Hij mag eruit, kacht broers en zusters. Hij zal kruipen naar de jannah. Tot de poorten van de Jannah. Meter voor meter. Hij staat struikelen. Hij laat de Jahannam achter zich. Voor hem is de Jannah. Hij ziet zijn vrijheid, achter moesten en zusters. Hij ruikt zijn vrijheid. Hij denkt aan niks anders behalve zijn vrijheid. Eindelijk mag hij de Jannah betreden. Tenminste, tot de poorten van de Jannah. Hij kan zijn ogen niet geloven wanneer hij een grote boom ziet. Zo'n mooie boom heeft hij nog nooit gezien. En onder die boom is een zo mooie schaduw. En onder die boom is er water dat stroomt. Heerlijk water, graag de meeste zusters. Water die alleen maar te verkrijgen is in de jannah. Hij draait zich een keer om naar de jahannam en zegt, Najani Heilig is Allah die mij van jou heeft gered. Die verschrikkelijke jahannam. "Faturfa lahu Sajjaro. Vervolgens wordt een boom naar hem nabij gebracht. Een hele mooie boom, met een mooie schaduw en heerlijke water die onderdoor stroomt. Boester, zusters, moet je je voorstellen, hij heeft misschien wel duizend jaar in de Jahannam gezeten. Hij voelt waarschijnlijk nog daarna na-effecten van het vuur. Hij heeft in de Jahannam bloed gedronken. Hij heeft in de Jahannam pus gedronken. Hij heeft in Jahannam kokend water gedronken. Hij heeft in Jahannam kokend ijzer Gedronken waarvan zijn maag, waarvan zijn ingevonden helemaal gescheurd zijn. En nu ziet hij een boom. Waaronder een rivier stroomt. En hij zal er naar verlangen. En hij zegt, Ayya Rabbi, min hebben is shajara. O oh Allah, laat me alsjeblieft nader komen tot deze boom. Hij heeft dorst gehad met zijn zusters. Hij heeft het al die tijd heet gehad. Hij heeft nooit Rustig gekend. Laat me alsjeblieft tot deze boom komen. Zodat ik onder zijn schaduw mag gaan. En dat ik dan van zijn water mag drinken. Abdullah ibn Mas'ud gaat verder en hij zegt. Allah zal tegen hem zeggen. Ga in het paradijs. Treed het paradijs binnen. Hij gaat tot bij de poort en hij ziet dat het vol is. Het paradijs is vol. Hij zegt, ja Allah, hij keert terug naar Allah, oh Allah, ik wilde gaan, maar het is helemaal vol. Er is geen plaats voor mij in deze Jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, ga en treed naar binnen. Hij gaat nog een keer, en het lijkt alsof het, alsof het heel vol is, deze Jannah. En hij keert terug naar Allah Subhanahu wa Ta'ala en zegt, oh Allah, het is helemaal vol, er is geen plaats voor mij. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, ga en treed naar binnen. En hij gaat. En op een gegeven moment. In een andere riwaaie. Van Ibn Mas'ud. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem. Als hij naar binnen gaat. Nu mag je een wens doen. Nu mag je wensen wat je wil wensen. Hij wens van alles. Geef mij dit hij krijgt het. Geef mij dat hij krijgt. Het. Van alles en nog wat wens hij. En hij zal het krijgen. En daarbovenop. ...zal Allah subhanahu wa ta'ala nog herinneren... ...je bent vergeten om dat te wensen, wens dat. Je bent vergeten om dat te wensen, wens dat. En hij wens dat van alles en nog wat... ...en hij krijgt het, alles. En tenslotte zegt Allah subhanahu wa ta'ala... ...dat alles wat je gewenst hebt... ...krijg je tienmaal... ...en dat alles wat je gewenst hebt... ...je krijgt tienmaal een Jannah... ...een Jannah... ...dat tienmaal groter is dan deze dunja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tienmaal van deze dunja... Krijgt hij de jannah? En deze maand zegt aan Allah: aan, Oh Allah, u maakt toch geen grap met mij? Oh Allah, u houdt mij toch niet voor de gek? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zoals Ibn Mas'ud zegt, begon toen te lachen toen hij dit vertelde: Totdat zijn tanden te zien was. En hij zei, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, En dit is de jannah van iemand die de laagste jannah heeft gehad, de laagste rang van jannah. Kunnen wij ons voorstellen? Degene die als eerste Jannah mag binnentreden, geachte broers en zusters. En deze man denkt dat hij de rijkste is. Dat hij, dat er niemand is die zo bevoordeeld is door Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl hij de laagste vorm van Jannah heeft gehad. Broers en zusters. In de Jannah is er voedsel. Het voedsel in het paradijs groeit rijkelijk en het smaakt verrukkelijk. Er zijn verschillende soorten vlees en verschillende soorten fruit. Maar als een persoon iets anders wenst, dan zal dat voor hem beschikbaar worden gesteld. Er bestaan veel beschrijvingen in de Koran hoe prachtig en plezierig het paradijs wel niet is. Het water is kristalhelder en er is daar een fontein die heet Salsabier. Iedereen kan zich in het paradijs bezighouden met zijn hobby. Ze kunnen doen, ze kunnen dit doen in een schaduw. Onder een boom of zitten op hun troon. Broers en zusters, het mooiste is dat ik voor jullie zal lezen, inshallah, wat Allah subhanahu wa ta'ala zelf vertelt. Wat er in de Jannah te vinden is. Hij zegt, Inna afhaaba jannah til yawmati shugulim fakihim. Voorwaar de bewoners van het paradijs zullen op deze dag bezig zijn te genieten. Allah. Zij en hun echtgenoten zullen zich in schaduwen bevinden. Op rustbanken le leunen. Voor hen zijn er terugten. En voor hen is er wat zij verlangen. Broers en zusters. Ook het paradijs heeft rangen. Net zoals de hel heeft. Het paradijs heeft verschillende niveaus. Afhankelijk van iemands standvastigheid en geloof en goede daden in deze wereld, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: "Alladheena wa wa jahadu fi bi wa anfusihim, wa Degenen die geloven en die zijn uitgeweken en strijden op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, met hun bezittingen en hun levens Die zijn hoger in rang. Dat andere woorden. Dat zijn verschillende rangen Bij Allah subhanahu wa ta'ala. je en zusters in de islam. Allah subhanahu wa ta'ala. Maakt een vergelijking. In de Koran. Tussen de drank die men krijgt in Jannah. En de drank en de voedsel die men krijgt in Jahannam. En hij zegt. Een groot verschil tussen die twee. Matsaluzemna tileti wa idal mutakoon. Zieha en min ma in waari a wa a-thingin, wa a-thingin lebanin, lam ya tahaya taamu, wa a-thingin hamrin, les dat mishari bing, wa a-thingin a-thingin is het geluk van het paradijs dat aan de mutakoon is beloofd, waarin rivieren met pers blijvend water is. Rivier van water en rivier van melk. ...waarvan de smaak niet verandert... ...een rivier van gammer, van wijn... ...zacht zijn zusters... ...ja, in Jannah hebben wij ook wijn... ...maar het is niet te vergelijken met de wijn van deze dunya ...dat bovendien ook haram is... ...het is wijn waardoor je niet dronken wordt... ...het is wijn dat niet te vergelijken is met de wijn in deze dunya ...en daar is een hele rivier van... ...zoals Allah subhanahu wa zegt... ...als een genieting voor hen die drinken... ...ze zullen daarvan genieten... En rivieren van zuivere honing. Allah, Allah. En dat is, broeders en zusters, wat Allah subhanahu wa ta'ala ons vertelt over de Jannah, is slechts een fractie van het hele scala, scala wat, wat er te krijgen is. Want, ergens anders staat ook geschreven dat alles wat je wenst, dat je die ook zal krijgen. Allah subhanahu wa ta'ala praat hier tegen de Arabieren in die tijd, wat zij in die tijd konden begrijpen. Ze wilde een paard, ze wilde een mooie paard die kon vliegen en dergelijke. Dat alles is, als je dat wenst, krijg je die. Maar er is nog veel meer dan dat, zegt moest zo, zo. en Allah En Allah subhanahu wa taala gaat verder. Want als hij klaar is met het vertellen van deze mooie dingen in de jannah, Zijn zij gelijk aan de ellende van hen die eeuwig leven in de jahannam, In wie kookend water wordt gegoten. Dat hun in, ingewanden aan stikken snijdt. Ders en zusters. Zeker. De bewoners van het paradijs. Is niet gelijk aan de bewoners van Jahannam. Van de hel. Ders en zusters. Ik besluit. Met de hadith van Rasulullah alaihi wa sallam. Ida bevat Ramadan. Futihat abu abu jannah. Abuabu jahannam. Wasoom silat is Laten wij van deze maand. Ramadan gebreid maken, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons insha'Allah ons tot zijn janne Barak Barakallahu li wa lakufu Quran al kuran al-Azim. Wa nafa'ani wa iyaakum min al-Ayati wa dik al-Hakim. Aku luqo wa staghuroo inna huwa al-Ghufur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innalhamdulillah.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 Broeders en zusters in de islam. Ik groet jullie allemaal met de groet van de islam. De groet van de vrede. En dat is de groet van ahlul Jannah. Dat is de groet van de bewoners van het paradijs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allereerst wil ik mezelf en jullie allemaal feliciteren met het behalen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 En Rasul sallallahu alaihi ala, wa sallam heeft gezegd, Iza dafala ramadan, futihat abu abu al jannah. Wanneer ramadan aanbreekt, worden de poorten van de jannah, de poorten van het paradijs, worden wijd open gegooid. Wa uvelik ad abu jahannam. En de poorten van de jahannam, van de hel, worden gesloten door Allah subhanahu wa ta'ala,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 Van de al Firdaus. Hierbij vraag ik Allah, Allahumma, zoek naar de al Firdaus. O Allah, geef ons deze geweldige Jannatul Firdaus. Hoeveel sufferers in de islam? Het geloof in de hel en het paradijs, al-Iman, bi-Jannati wal is een onderdeel van het geloof in de Jamul aakhir. Wij We weten allemaal, Arkanul Iman, de fundamenten van Iman, niet de fundamenten van Islam, maar de fundamenten van Iman, dat zijn er zes. En één van de fundamenten is het geloof in Jamal Achir. De fundamenten van Iman zijn al-Iman billah, geloven in Allah, wa malaikati en zijn engelen, wa rusuli en zijn profeten, wa kutubi en zijn boeken, wa Jamal Achir en de laatste dag.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 Al Lam heel in het begin van zijn boek de Koran nasoorat al-Fatiha Alif al-Kitabu la raiba fi Dat boek de Koran daar zit geen enkel twijfel in Hoe dan lil muttaqeen het is een leidraad voor de muttaqoon en wie zijn de muttaqoon Luister er eke. Het eerste is allazina yu'minuna bil ghaib de muttaqun. Mensen met taqwa zijn degene die geloven in het ongeziene En het paradijs, de jannah, hebben wij nog nooit gezien. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het bestaat. Geachtwoord en zusters. Niet alleen maar geloven in het ongeziene zijn de muttaqun. Allah subhanahu wa beschrijft de mensen met taqwa. Die geloven in het ongeziene En die het gebed verrichten. En enkele ailes verder zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِالْأَغِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ En met de agira, het geloven in de agira, daar zijn zij ervan overtuigd. Het is een rotsvast geloof. Het is een rotsvast geloof in onze akida. dat wij geloven in de Agera. Moeders en zusters, aldus heb ik enkele eigenschappen, enkele sivaat van de Muttakun opgenoemd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 ...is een openbaring van Allah... ...de machtige, de alwezende... ...Ghafirid ...hij is degene die de zonde vergeeft... ...Waqabilit Tauba, ...en hij die het berouw aanvaardt... ...en direct... ...praat hij... ...hij is Rahman, Rahim, Ghafirid ...hij is barmhartig, genadevol... ...hij accepteert het de ...en hij vergeet... ...maar direct daarna zegt hij... ...Shabibil Iqabidit Taul.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 Vergeet iedereen. En dat mijn bestraffing een pijnlijke bestraffing is. Zie daar, broers en zusters, dat de manier hoe Allah subhanahu wa ta'ala vertelt, dat er altijd een balans is. Broers en zusters, terugkomen op de Jannah. De Jannah die bestaat al op dit moment. Het is al geschapen.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 van iemand die taqwa heeft, is dat hij gelooft in het ongeziene. Ja, oh, ayyuhal amanu. Kutiba alaikum us-siyam. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. La'allakum dat tekoon. O jullie die geloven. O oh, jullie die de shahada zeggen. O oh, jullie die de salaat verrichten. O oh, jullie die de zakat geven. O oh, jullie die geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ayyuhal amanu.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 O oh, jullie die geloven, vraag Allah, watteg u al wasila, wazila, zoek een middel, do your best, watteg u ittiga, do your best, want zoek een middel, erheen al wasila, zoek een middel om dicht bij Allah subhanahu wa taala te komen, en om dicht bij Allah subhanahu wa taala te komen. Dat is om naar de Jannah te gaan. Wajahidu fi sabilihi, la'allakum En streeft op zijn weg, op de weg van Allah, opdat jullie succesvol mogen zijn. Broers en zusters in de islam. Het paradijs krijg je niet gratis. Het paradijs is duur. Het paradijs is niet goedkoop.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 en hier zegt Allah van tevoren al, dat wanneer je deze handel met Allah draait, dat je al winst zal maken. En wat is de winst? Die deze handel met Allah zal jullie van een pijnlijke bestraffing redden. En geloof in Allah en zijn profeet. En dat jullie streven op de weg van Allah met jullie bezittingen, met jullie zielen, met andere woorden, dat jullie je tijd opofferen, dat jullie je geld opoffert, dat je rust opoffert, dat je de salat op de doet, dat je de sadak wat geeft. en ga zo maar door. En wat is dan het resultaat? Hij zal jullie je zonde vergeven. En hij zal jullie de jannaat binnentreden. Waaronder rivieren stromen. O Allah, geef ons deze jannat ook de er O Allah, ik vraag u, O Allah, om ons allemaal deze jannat ook de te geven. O Allah.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 Als ik voor zeg, ja alluhallah zina amanu, kutiba alluh koussyanka, kutiba alluh zina miyabulikum, la allah kontaktakoon, opdat jullie takwa mogen hebben. En Allah is behalve dat takwa een snelle route is die kan leiden naar jannah. En hij zegt, inna al mutapina fi jannah wa oyun, udhuluha bisalamin amini, voorwaar de mensen met takwa, die zullen de jannah. Het paradijs, de paradijzen, de tuinen binnentreden, Waarin fonteinen zitten. Oed bi bisalaam. Ga jullie daar binnen. Treden jullie de Janna binnen met vrede. Doors en zusters. Rasul sallallahu alaihi ala wa sallam, heeft ook gezegd. Dat takwa een hele snelle route is om naar Janna te gaan. En hij zegt. Twee van de meest voorkomende redenen waarom iemand naar het paradijs gaat.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 Naar de Jannah kan laten betreden, is gehoorzaamheid aan Allah en gehoorzaamheid aan Profeet Muhammad sallallahu alayhi wa Dat is zeker een route waar je van zeker bent, die snel naar de Jannah kan gaan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, わmayutti'a illaha wa rasoolahu, yudgil jannatin min Degene die Allah en zijn Profeet gehoorzamen, Allah subhanahu wa ta'ala zal hun de in het paradijs laten binnengaan, Waaronder rivieren stromen. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd, al mijn volgelingen zullen het paradijs binnentreden, behalve degene die weigeren. Allah. Ja, mensen die weigeren om naar het paradijs binnen te treden, zegt Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. En de Sahabis, die waren verwonderd, ja rasulullah, Wie weigert nou om de Jannah binnen te treden? Toen zei Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani ami Jannah.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 In <tieden> la man tabe wa amene wa amile sanihan fa ula ika yadghuluna zenna wa la shayah, shay'a. Behalve degene die terugkeren naar Allah, die tauba hebben voor Allah ta'ala, spijt hebben van hun zonde, en deze maand Ramadan gaan broers zusters, dat is de tijd om daadwerkelijk we ons berouw te tonen tegenover Allah sbh.a. Rasul sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd,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 is beter dan deze hele dunja met alle luxe en alles erop en eraan, vragen we zijn zusters. Eén klein metertje in de Jannah is beter dan van alles en nog wat. En ook een andere snelle route naar de Jannah, is het zoeken naar kennis over jouw dier. al is één van de redenen waardoor iemand naar de Jannah kan treden.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 Assalamu salam waqt emu ta'am wa silu arham wa salu billaili wa nasu miyam ta' kuhunu jannakabi salam. Allah. Rasul salalah alaihis salama zegt, verspreid de salam. Geef salam aan de mensen die je kent en geen salam aan mensen die je niet kent. Waqt emu ta'am en geef de arme mensen eten wa silu arham en bezoek jouw familie. Maak de broederschapsbanden sterker.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 Wat zal nu belayliwana sunniaan en bis s'nachts wanneer de mensen slapen? Dat leidt ook naar de jannah. Dat gululul jannah tabis salaam. En jullie zullen de jannah, het paradijs met vrede binnentreden. Broers en zusters, Rasul sallallahu ta' wa ook nog iets anders gezegd. Man jagman maar bijna legjaihu wa maar bijna pagidei. Ahmad lahu l jenna. Degene die garandeert wat.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 Allah, zoveel routes die leiden naar het paradijs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over het paradijs dat het niet makkelijk is. Hij zegt: bil makare. Het paradijs is omringd door tegenspoed. Wa in nar bil shahawat. En, en het hele vuur is door wensen en door verlangens. Is door wensen en door verlangens omringd. Toes dus en zusters. Rasul sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd, betreffende het makkelijk kunnen binnentreden van de Jannah van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt, Inna lillahi tis'atan wat is'un asman. Men achsaha Allah subhanahu wa ta'ala heeft 99 namen. Wie al die namen kent en uit het, het hoofd kent, en ook er naar leeft, en doa ermee doet en verstaat, Allah subhanahu wa ta'ala zal hem de Jannah laten binnentreden. Hoezo en zusters, ik ga alhamdulillah soms.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 Wat is er in deze Jannah? Hoe ziet deze Jannah er Wat voor gelukzaligheden zijn er in deze Jannah? Welke nعم en welke zegeningen zijn er in deze Jannah? Rasulullah alayhi wa sallam zegt in een hadith al-Qudsi: li wa Allah subhanahu zegt: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 Die de, de Jannah mag binnen The last person De laatste persoon die de Jannah mag binnentreden, Hij zal een keer lopen. Hij zal kruipen. Hij zal strijkelen. En beentje bij beentje zal hij de Jahannam verlaten. Hij zal op zijn buik kruipen. En...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 Een hele mooie boom, met een mooie schaduw en heerlijke water die onderdoor stroomt. zusters, moet je voorstellen, hij is misschien wel duizend jaar in de Jahannam gezeten. Hij voelt waarschijnlijk nog dat na-effecten van het vuur. Hij is in de Jahannam bloed gedronken. Hij is in de Jahannam pus gedronken. Hij is in Jahannam kokend water gedronken. Hij is in Jahannam kokend ijzer gedronken. Gedronken waarvan zijn maag, waarvan zijn ingewanden helemaal gescheurd zijn. En nu ziet hij een boom waaronder een rivier stroomt. En hij zal ernaar verlangen. En hij zegt: Ayya rabbi, adenin in hebbi is Shajara. O oh Allah, laat me alsjeblieft nader komen tot deze boom. Hij is dorst, gehad met zijn zusters. Hij heeft het al die tijd heet gehad. Hij heeft nooit.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 Afhankelijk van iemands standvastigheid en geloof en goede daden in deze wereld. Zoals Allah subhanahu wa zegt in de zegt hmm. die in de Koran. Allah zegt in de Koran. Allah zegt in de Koran. wa zegt in de Koran. Allah zegt in die Koran. Allah zegt in de Koran. Allah zegt de van de weg Allah Allah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 Masalujanatileti wa i dal mutakoon. Fiha en Harum in Ma in Vaiyah A-Singin, wa Anharum in Lebanon, Lam Yata wa Yatamun, wa Anharum in Hamrin, Lesbata en Lishari Bin, wa Anharum in Asal in Moussappa. Ik heb geluk van een paradijs dat aan de mutakoon is beloofd, waarin rivieren met pers blijvend water is. Rivier van water en rivier van melk.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 Dat hun ingewanden aan stikken snijdt. Dussen en zusters. Zeker. De bewoners van het paradijs. Is niet gelijk aan de bewoners van Jahannam. Van de hel. Dussen en zusters. Ik besluit met de hadith van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ida ramadan. Futihat adwaabu jannah. Wa gulliqat adwaabu jahannam. Wa soonsinat shayatin. Laten wij van deze man Ramadan gebruik maken, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons insha'Allah ons tot in Jannah zal binnen Barakallahu li wa la al-Quran al-Azim. Wa ani wa bima bimafihim min al-Ayati wa dik al-Hakim. Aku luqo innahu wa astaghuroo inna huwa al-Ghufur raheem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.